Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt er toch niet op dat er een staakt het vuren komt tussen Israël en Hamas. Gisteren leken er daar even signalen voor te zijn... nadat de Amerikaanse president Biden een plan hiervoor presenteerde. Maar de Israëlische premier Netanyahu was meteen duidelijk. Er komt alleen een staakt het vuren als Israël alle oorlogsdoelen haalt. En dat betekent dat eerst alle Israëlische gijzelaars vrij moeten... dat Hamas volledig wordt vernietigd... en ook mag Gaza volgens Netanyahu nooit meer een bedreiging vormen. Tot die tijd is een staakt het vuren volgens hem dus kansloos. In Den Haag is een jeugdwedstrijd tussen twee voetbalteams uit de hand gelopen. De wedstrijd ging tussen twee teams onder de 16 van HBS en SDO. Na een strafschop en een rode kaart werden de spelers woedend op elkaar. Ook volwassenen langs de lijn gingen zich ermee bemoeien. Gewapend met wapenstokken en honden moest de politie in actie komen. <tie> De club heeft er geen goed woord voor over voor het publiek dat zich langs de lijn misdroeg en twee mensen zijn opgepakt. In Spanje is een Nederlander gearresteerd die een illegale streaming voor films, series en tv-zenders zou hebben aangeboden. De man zou de leider van een bende zijn... die meer dan 5 miljoen euro zou hebben verdiend aan de illegale praktijken. Ook zeven andere mensen werden opgepakt. Flyers, bitterballen, stickers en lollies. Misschien heb je ze al wel in je hand gedrukt gekregen... want de campagnes voor de Europese verkiezingen zijn dit weekend van start gegaan. Komende donderdag dan mag je een vakje rood kleuren. Maar ja... Wat doet het Europese Parlement eigenlijk? En waar gaat het Europese Parlement over? Um, uh, het klimaat en. Uh, Doen is een gok. Oh, ja, ja. Nee, ik zou, ik zou het zo niet weten. Ja. Economische. Ik denk met gewoon het welzijn van de burgers en of alle landen goed samenwerken. Ja, het is nog best lastig hoe die Europese Unie precies in elkaar zit. En daar zijn deze jongeren niet de enige in. Want uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat de helft van alle Nederlanders geen idee heeft hoe de EU in elkaar zit. Ben je toch benieuwd? Kijk dan eens naar het verhaal van mijn collega's van NOS Stories op Insta.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 Het nummer wat ik ga draaien heet Inner Sentimental Mood.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 Cartoon uh, uit um, 2015 en het nummer wat ik ga draaien heet Overture.